Thomasse met het NOS-journaal. De nieuwe voedsel- en warenautoriteit heeft vastgesteld dat de schapen op 27 bedrijven zijn besmet met het schmallenberg virus Al anderhalve week geldt een meldplicht voor boeren die vermoeden dat hun vee is besmet. Staatssecretaris Bleker schreef aan de Tweede Kamer dat meer dan 100 bedrijven zich hebben gemeld. Ruim de helft wordt nog onderzocht.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 In the fender seat, she got soul in the beauty of a melody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 Everybody's nippin', so you know I got gotta flip Take me, that can't be Shook and tipped like all rookies Shookin' all the dinners, if you wanna be a winner Then you better ask the spinach with your dinner So just point your head to the sky to Ik ben van de voor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 Fijne dagen en...